Tien uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Arnhem is tijdens een begeleidverlof een TBS'er ontsnapt. Het heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man van dertig ontsnapte aan het eind van de middag en is sindsdien spoorloos. De OM wil niet zeggen waarvoor de man is veroordeeld. De TBS'er zat vast in de kliniek De Kijverlanden in Portugal bij Rotterdam. Eind maart ontsnapte ook al een TBS'er uit deze kliniek tijdens een begeleidverlof. Hij werd op 11 april weer opgepakt, onder meer nadat zijn signalement was verspreid... De man was veroordeeld voor meerdere zedendelicten. De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen... zijn hoogstwaarschijnlijk gewonnen door de socialist François Hollande. Zittend president Nicolas Sarkozy is als tweede geëindigd. Met de helft van de stemmen geteld staat Hollande op bijna 28 procent... tegen bijna 27 procent voor Sarkozy. De extreemrechtse Marine Le Pen eindigde als derde... met een kleine 20 procent van de stemmen.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 Er komt een voorlopig einde aan bijna alle Europese sancties tegen Birma. Morgen komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar om daarover te beslissen. Verschillende internationale media zeggen dat de uitkomst van het overleg al vaststaat. Birma werd decennia lang geregeerd door militairen die de bevolking uitbuiten en zichzelf verrijkten. Om druk uit te oefenen op het Birmeese regime voerden het Westen sancties in. Zo kregen Birmeese leiders geen visa om naar Europa te reizen en konden westerse bedrijven nauwelijks zaken doen met Birma. Het Aziatische land heeft het afgelopen jaar grote democratische veranderingen doorgevoerd. Daarom wordt een groot deel van de sancties nu opgeschort. De enige sanctie die na morgen overeind blijft is een wapenembargo.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 Goedenavond dames en heren, welkom bij Langs de Lijn. Een uurtje u langs alle belangrijke sportevenementen van vandaag. Te beginnen we natuurlijk met het voetbalbond. Nog maar heel eventjes en dan is Ajax weer kampioen van Nederland. Ik heb tegen de jongens gezegd uh, voor de wedstrijd: als je deze wedstrijd wint dan heb je de schaal met één hand in je handen. Het gaat erom dat die andere hand er nog bij komt. As we speak, komt Roland van de Geer binnen om ons zo meteen bij te praten over het voetbal van dit weekend. Maxime Iglinski was de gevierde man vandaag in Luik-Bastenaken-Luik. Voor ons Nederlanders was het een uh, flets klassieker seizoen, zou je kunnen zeggen. Al kon Bouke Morma tevreden zijn vandaag met zijn zesde plaats. Ik denk dat dat een goed teken is. Ik, uh, ja, ik neem aan dat ik de komende jaren. Uh... Elk jaar wat sterker zal worden. Ik hoop hier zeker nog eens terug te komen voor het podium. En Bart Voskamp is inmiddels ook gearriveerd om zijn licht te laten schijnen... over het wielrennen van vandaag en het complete voorjaar. En drie maanden voor de Olympische Spelen lieten de springruiters zich zien bij Indoor Brabant. Er zijn lichtpuntjes, maar we mogen niet te veel verwachten in Londen. En dat komt vooral door de verkoop van het paard Simon. Ja, Simon van Jeroen-Dubbeldam, dat, dat was voor mij gewoon een favoriet voor een individuele medaille. En, en ook bij de landenwedstrijd uh, kon je daar echt op rekenen. En uh, daardoor zijn we toch wel uh, een stuk zwakker geworden, denk ik. Zo een reportage. En verder bellen we met Santi Kook die zich niet meer hoeft te melden bij NAC. En met Doris de Vries, die voor het eerst in de Premier League op doel stond en meteen degradeerde. Langs de lijn is er tot 11 uur.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 En, en dat je ook geduld moet hebben. Nou, dat hebben we eigenlijk de laatste twee wedstrijden gedaan. Al dus Frank de Boer, de trainer van Ajax. Zoon van de Geer zit naast me. Um, Ronald. Ajax straalt echt dat vertrouwen uit. Ben je het daarmee eens? Ja, vandaag wel. Vorige week tegen de Graafschap niet. Toen was het eigenlijk best lastig en kwam het pas laat op gang. Maar vandaag is er eigenlijk helemaal niets aan de hand geweest tegen FC Groningen. 2-0 denk, denk je vandaag. Ja. ja, veel kansen gehad. En uh, uiteindelijk die kansen niet benut, maar wel geheerst. De hele wedstrijd nauwelijks iets weggegeven. Groningen had eigenlijk niks in de arena te zoeken. En uh, Ajax oogt eigenlijk best fris. Ja durven ploegen nog wel te spelen tegen Ajax. Dat, dat gevoel bekroop mij een beetje toen ik het wedstrijd zag... Uh, langstrekken, zou ik maar zeggen. Ja, nou, van moet... god, uh, mensen willen de schade beperkt houden, lijkt het wel. Ja, nou ja je moet natuurlijk ook wel begrip hebben... Voor de, voor de spelopvatting van FC Groningen. Dat komt daar natuurlijk niet uh, blakend van het zelfvertrouwen binnen. Een paar wedstrijden achter elkaar verloren. Op positie staat inmiddels 13 waar men helemaal niet teruggevonden wil worden op de ranglijst. Dus ja, dan kom je toch een beetje uh, met het uh, ja, dun door de broek lopend. Ja, uh, die ik kan ook zeggen vrijheid. Voetballer misschien, Kun je ook zeggen. Ja, nou ja, nou ja goed. Dan, kom je dus, dan wil men toch de schade beperkt houden. En misschien zo is gokken, balverlies middenveld... en proberen via een counter, snelle spits... daar toch in, in de buurt te komen van de Ajax-goal. Ja. Maar ja, dat ging vandaag helemaal niet. Alleen Ajax hield Groningen heel lang in leven, eigenlijk. Gevoelsmatig. Mooi voor Ajax, maar ja, wat heb je er nog aan, zou je bijna zeggen. Terugje van Boerichter en Siegdorson. Ja, nou ja, met name Boerrichter maakt vorige week een goal. Uh, dat was al een keerpunt. Dat was vandaag eigenlijk ook. Hè. Kort voor rust maakt hij dan toch die goal. Dan heeft Groningen eigenlijk 45 minuten die idee gehad. Nou ja, we hebben een dichtgehouden kansen tegen gehad. Maar misschien. Ja, en dan, uh, dan krijg je op een, zoals dat dan zo mooi heet... op een mentaal vervelend moment een goal tegen. Mm -hmm. ja, en die Boerrichter is gewoon heel belangrijk voor, uh, voor het elftal. Uh, zie, je ziet dat hij meer kwaliteit heeft... dan alle jongens die op die linkerkant hebben gestaan. Hij, hij heeft snelheid. Hij is een klassieke linksbuiten. Heeft oog voor de medes spelen, maar vooral ook een neus voor de goal. En als je dan ziet wat hij in, in die korte tijd eigenlijk alweer toevoegt aan het spel van Ajax, nou ja, en wetende dat Siegdorson er nog achter zit, ook toch wel heel belangrijk, elke wedstrijd dat hij speelt, scoort. Hij heeft drie keer gescoord voor Jong Ajax deze week. Ja, dat, dat, dat, ja, de competitie is bijna voorbij, maar ja. dat geeft in ieder wel hoop weer voor het volgende seizoen natuurlijk. Ze zijn er weer. Boerichter gaat hij mee naar TK. EK? Ja, daar heb ik het vorige week met Henry ook over gehad. Hij zou wel iets kunnen toevoegen, maar je moet even kijken natuurlijk wie er allemaal voor die linkerpositie in aanmerking komen. En veel internationale ervaring heeft hij natuurlijk niet. Wat in zijn voordeel spreekt... is dat hij natuurlijk door, door Van Marwijk wel een keer is opgeroepen. En alleen toen vanwege rugkrachten moest, moest afhaken. Dus Van Marwijk heeft wel iets met deze klassieke links buiten van Ajax. Wie weet. Uh, het kampioenschap is dus al beslist. Het is vervelend voor Ajax, maar de spanning zit hem. Vooral ja. uh, daarna. Dus daar richten we onze aandacht toch een beetje wat meer op. In de Eredivisie gaat het uh, vooral om die tweede plaats. Voor de Champions League. Ja, voor wat het waard is. Want je kan natuurlijk tegen goede clubs uh, komen. Maar dat is voor later zorg. Kans hebben ze op die tweede plaats. Wonnen vandaag allemaal. Gisteren wat meer moeite. Uh, maar vandaag AZ, VVV 2-1. ADO, Feyenoord 1-2. En PSV, NSC ook 2-1. Excelsior Twente met Noord. Gisteren dus een 1-0 zegen voor de Tuckers. Heerenveen, enige die de drie punten liet liggen. Twee punten moet ik zeggen thuis werden tegen Vitesse. 1-1. Als je kijkt naar uh, wat het grote doel is... dan uh, zijn we nu totaal afhankelijk van uh, de resultaten van de andere wedstrijden. Wij kunnen ons niet uh, veroorloven om, om punten te laten liggen... met, uh, met nog drie wedstrijden te gaan. Dus uh, het is een hele belangrijke overwinning. Uh, uiteindelijk uh, gaat het op dit moment eerst... het uh, allerbelangrijkste is dat je uh, je wedstrijden wint. Uh, en ik zei, want dan hoef je niet te kijken wat er om je heen gebeurt. Nou, Dat hebben we gedaan. Ik heb er al vertrouwen in. Aan de andere kant uh, hebben wij niet de druk dat dat moet. Uh, clubs als PSV, Twente, ja, die moeten dat wel... En, en, uh, wij willen graag en, en als we dat uitstralen met de rust die we hebben op dit moment, dan, dan kun je er dichtbij komen. No one can tell, no one can predict what will happen in the next three games with ourselves. Already the season has been a rollercoaster. Zo de volgende drie games, ik weet niet. Ze zijn nog niet van ons af. We hebben niet verloren. En uh, nou ja, volgende week moeten we uit naar, naar Herakles. Die moet je dan winnen. Volgende week spelen we tegen AZ. Tegen een directe concurrent die ervoor strijdt. En, uh, ik heb er al, al vertrouwen in. De, de, de ploeg die wint, die neemt sowieso uh, in doelstal toe en, en in punten, uiteraard, neemt hij afstand. En uh, ja, dan, uh, dan zijn er nog maar twee wedstrijden te gaan. En, uh, uh, dat is een, uh, inderdaad voor de tweede plaats zeker een cruciale wedstrijd. Een cruciale wedstrijd. Volgende week feyenoord AZ-strijd om de tweede plaats. Zo lijkt het. Uh... Ja, dezelfde dag ook Twente Ajax, hè? Ja. Ja, dat is, uh, daar gaat misschien wel een voor- en doen vallen. Ja. Hoewel ik heb begrepen dat men vanuit Amsterdam liever heeft... dat die wedstrijd op zaterdagavond wordt, uh, wordt gespeeld. Omdat er op uh, de nacht van zondag op maandag... er koninginnennacht is in, uh, in Amsterdam, Amsterdam. En ja. dan men toch wel, als er eventueel een succesje geboet wordt door Ajax... en dan wordt dus officieus het kampioenschap binnengehaald... dat er natuurlijk toch wel wat mensen verwacht worden... Uh, ja, rond het centrum van Amsterdam... waar dan ook al een miljoen mensen zijn vanwege die koninginnennacht. Dus men is nog aan het... Aan het na ja, maar goed, Amsterdam kan, kan alleen dat... maar voorstellen indienen, ja. begreep ik. Oké, okay, daar weet je verder nog niets nee, van. Dat nee. is uh, even afwachten voor de Amsterdammers. Um, ja, is dus tijd op de tweede plaats. Welke club maakt daar de meeste aanspraak op? op dit moment, want ook hiervoor geldt... Ja, je kunt alleen maar kijken naar vandaag, Jeroen. Ja. En dan zie je dat Feyenoord eigenlijk helemaal geen moeite heeft met ADO. Uh, normaal gesproken Dus een andere dat... 2-1 dan die andere 2-1. Ja, dat is een hele andere 2-1. Ja. Feyenoord komt in de slotfase eigenlijk nog wat in de problemen. Dat is helemaal niet nodig, omdat uh, uh, ADO eigenlijk heel opportunistisch gaat spelen. Maar de kansen zijn legio geweest om die wedstrijd snel te beslissen. Ik vond Feyenoord na een aanzel begin eigenlijk heel sterk. Echt heersen. Ik had het idee dat AZ dat, dat wat minder deed... en eigenlijk het wat lastiger had. Mm -hmm. En uiteindelijk blij was dat het uh, die 2-1 over de eindstreep uh, trok en toch wel wat momenten weggaf aan, uh, aan VVV. Maar, VVV combineerde aardig. Ja, je uh, moet wel ja. zeggen dat ook AZ de nodige kansen heeft gehad in deze wedstrijd. Dit, dit oogde allebei niet heel flets. Uh, maar als je vraagt aan mij wie maakt de meeste indruk... dan vind ik Feyenoord erg volwassen. Uh, jammer voor Feyenoord dat in die wedstrijd tegen AZ... Uh, een van de vormgevers, een van de belangrijke mensen, El Amadi... vanwege een schorsing uh, uh, moet ja. passen. Hij uh, pakte een gele kaart ja. tegen het einde van de wedstrijd. Vind je dat een domme actie? Is dat het manier van spelen? Uh... Nou, hij vond het zelf een domme actie. Dus uh, het gebeurde volgens mij op de helft van de tegenstander ook nog eens een keer. Een duel om de bal. Uh, ja, hij was te laat. En uh, dat kan gebeuren, maar je moet daar wel mee oppassen. Uh, ja. Hij stond op scherp, dat wist hij. Ja, het is niet slim, maar hij is zelf de eerste om dat, uh, om dat te beamen. En lijkt, te het erop, lijkt het erop dat het dat, dat de langste adem heeft? Daar ja, lijkt het wel een beetje op. Um, omdat, de flow? Ja, weet je, wat Feyenoord natuurlijk toch nu voor heeft op AZ. Het woord vermoeidheid, dat is natuurlijk een beetje taboe geworden in die slotfase van de competitie. Daar heeft men het liever niet over. Maar je kunt wel zeggen dat AZ natuurlijk uh, heel druk heeft gehad. Nu een beetje tot rust komt met gewoon uh, één wedstrijd per week. Feyenoord heeft eigenlijk helemaal dat soort verplichtingen niet meer gehad in 2012. En kan zich dus steeds puur focussen op de volgende wedstrijd. En Ronald Koeman heeft er toch wel een geheel van gemaakt. En men doet wat hij zegt. En dat is hartstikke belangrijk. En je ziet vandaag, Quidetti is er niet bij. Dat is toch iemand die ja. als onmisbaar werd genoemd in Rotterdam-Zuid. Ja, hij blijkt vandaag dus toch niet onmisbaar. Want Guillaume Fernandez doet het goed. Had misschien wat meer moeten scoren. Maar er zijn wel wat mogelijkheden. En ook um, in die wedstrijd tegen AZ. Ik bedoel, tegen Twente was een lastige wedstrijd. En daar moest ook uh, Villena, Tony Villena van 17 uh, spelen. Ja, en, en Koeman maakte geen probleem van om dat nu weer te doen. Ja. Uh, ja, dan kun je dat soort problemen oplossen. Ik vind Feyenoord het meest volwassen ogen. Nou, het wordt dus een zeer interessante wedstrijd. Volgende week zondag ja, 29 ja. april. Feyenoord dus voor de tweede plaats. Net als AZ. Dat het dus lastig had, zeg jij. Dan PSV had het ook erg lastig. En, en, en wat, wat kan je daar een nieuws van geven? Van die nou ja, PSV, PSV komt eigenlijk snel op een, uh, op een achterstand. En PSV heeft daarna eigenlijk altijd wel de bal gehad. Want NEC heeft uh, zich nou niet gemanifesteerd in, uh, in Eindhoven... als een ploeg die nou echt lekker wilde gaan meevoetballen. Hè. Heeft zich zeer defensief opgesteld. Geprobeerd heel de linies kort op elkaar te houden. Ja, dan komt het dus op het baltempo en de fantasie aan van een ploeg. En dan kun je ook zien of er durf is om te voetballen... of er vertrouwen is om te voetballen. En als je dan uh, uh, toch een paar belangrijke mensen... Dat is nou Bouwma, ja, die misschien wat minder, maar met name Strootman... dan is toch maar even de vraag, ja, hoe uh, marcheert zo'n zo elftal? Maar mm -hmm. nou ja, nood ging het maar goed. En daar had men zelfs Routinier, Jan Vennegor of Hesseling ja. voor nodig. Er waren wel wat mogelijkheden. Ik denk ook niet dat PSV echt in paniek is geweest in, in deze wedstrijd... omdat het zoveel balbezit had en uiteindelijk wel het een en ander creëerde. Ja, en rol viel wel laat. Ja, dat dat kan laat. ook misgaan natuurlijk. Ja, het, kan, het had uiteindelijk wel mis kunnen gaan en dat was onnodig geweest. Maar PSV, ik vond PSV met name in de eerste helft flat. Het tempo lag niet hoog. Het, was niet, het, het, het inspireerde allemaal niet. En dat zie je dan bij Feyenoord en AZ wel iets meer. En dat vond ik bij, bij PSV en eigenlijk ook bij, bij Twente niet... Nee, dan uh, moet PSV, uh, om maar even ook bij die club de volgende week erbij te pakken... uit naar Rode JC. dan krijgen ze het gewoon moeilijk. Want Als Roda, ze zo spelen. Ja, want Roda speelt uh, vrij onbevangen. Is natuurlijk geen wonderploeg, maar is wel een goed team. En ook Roda, Rode, dat heb je in die wedstrijd tegen Nacht gezien... daar spelen ze in eigen huis wel iets opener dan dat ze dat uh, in uitwedstrijden doen. Maar is wel in staat om de boel dicht te gooien en razendsnel te counteren. En een keer een momentje te zoeken voor die Malky of Juncker. Dus, en, en volgens mij, maar dat zou je moeten opzoeken, is uh, Roda voor PSV traditioneel een lastige uitwedstrijd, dus uh, ja, weet je, het, het, het, het blaakt allemaal niet van het zelfvertrouwen, het glimt niet, je verwacht eigenlijk inspirerende teams aan het einde van de rit, en het, uh, het, ik heb een beetje de koek op is. Ja, het is uh, dus kennelijk een lang en een slopend seizoen, het is nog maar een paar wedstrijden, dus uh, dat scheelt... Um... FC Twente dan? Uh, ja, daar kun je hetzelfde op leggen, eigenlijk. Hè? Ja, maar dan gelden dezelfde verhaal ja, als PSV, dezelfde... eigenlijk. Ook, uh, ook niet, uh, niet de ploeg die, waarvan je nou ziet: hé, uh, hey, die gaan het veld in, want die weten die gaan de Champions League halen. Hè? Excelsior is niet een ploeg die, die, die zeer aanvalt. Zeker niet tegen, tegen FC Twente. Maar uiteindelijk, gedurende de wedstrijd, kreeg Excelsior eigenlijk meer vertrouwen. En, en ging het zelfs nog geloven in een goede afloop. Zelfs nog in een overwinning. Want in alle aanvalsdrift werden wel eens de, de organisatorische taken uit het oog verloren. En, en, en werd er zelfs een kans voor Excelsior weggegeven. Nou, uiteindelijk komt het dan goed. Met een lucky, hè, want de bal gaat via de kluts... Uh, uiteindelijk voor de voeten van invaller Chatley. Ja. Maar ook daar zie je geen fris elftal. Je ziet niet meer... Ja, het het, het glimt niet. Het is uh, ook daar te, laag tempo. Uh, niet de energie. En uiteindelijk komt het wel in de tweede helft voor een deel. Als het lijkt als de druk wat wegvalt, als het wat opportunistischer mag... Ja, dan, dan vallen er wat, wat dingen weg. En dan, dan lukt het uiteindelijk allemaal wel. Maar het is wel met hangen en wurgen. Ja, Twente is dus ook een beetje als een talent dat ooit een keer een prijs pakte, maar die heeft gewoon een terugslag. Dat ja. kan gebeuren met zo'n club, toch? Ja, Twente is eigenlijk wel een mooie wijn, maar de Keurk blijft er maar op. Weet je, als je naar die, naar die selectiegroep kijkt, dan, dan, dan ziet het er eigenlijk best goed uit. Alleen, ja, iemand moet die motor starten. En op een of andere manier uh, uh, lukt dat niet meer. Terwijl je weet, want Twente heeft natuurlijk mm -hmm. in dit seizoen fantastische wedstrijden gespeeld. En de individuele kwaliteit is voldoende ja. om uiteindelijk mee te doen tot het laatste moment om die, om die prijzen. Maar ja, er zit iets in dat elftal wat, uh, wat opzij moet. En misschien dat juist die wedstrijd tegen Ajax van volgende week, dat je daarvan kan zeggen, nou ja, dat is dan weer zo'n een wedstrijd op zich, eh, met alle sentimenten van het vorig jaar... ja, misschien dat daar eh, men weer eens tot wasdom komt. Hoe dan ook, eh, nog steeds, strijden vier clubs om plaats twee. Want eh, club nummer vijf, Heerenveen, daar kunnen we een voorzichtige streep Ja, we hebben dit seizoen zoveel strepen gezet. En je bent geneigd om te zeggen nu de achterstand twee punten is op PSV... en drie op AZ en Feyenoord. Nou, dag Heerenveen, even niet... Uh, Heerveen heeft uh, uh, nog een ontmoeting tegen Feyenoord uh, voor de Boeg. Laatste uh, speelronde. Laatste, laatste speelronde. Nog een ontmoeting tegen Twente voor de Boeg. Uh, ja, je zou zeggen... Uh, maar niks is zeker. Hè. Deze competitie is ontzettende open deur. Dus die doen we ook gauw dicht. Volgende week naar Heracles. N ja, nou ja die, die, die, ik hoorde het Ron Jans net zeggen. Die moet je dan ook echt winnen. Uh, ja. Maar voorlopig, zeg ik, ja, is er, is er afscheid genomen. Maar stel nou dat Feyenoord AZ en Twente Ajax in een gelijk spel eindigen... en Herenveen wint wel van Heracles, kruipt men gewoon weer naderbij. En is het net zo spannend. Ja, Blijft er even zitten, Ronald. Want zometeen gaan we nog heel even denken over het staartje hebben van de Eredivisie. Want eerst even een ander opvallend verhaal uh, van dit weekend. Santi Kolk van uh, NAC is voor de rest van het seizoen namelijk geschorst door zijn eigen ploeg. Hij hangt nu aan de telefoon. Uh, Santi, goedenavond. Goedenavond. Wat is er gebeurd? Uh, ja, nou ja, je, je hebt het uh, waarschijnlijk wel een beetje gelezen in de, in de media overal. Uh, ja, ik ben dus geschorst door, ja. door NAC voor de rest van het seizoen. Uh, na een akkefietje met uh, Kees Lijks. Je medespeler. Uh, ja. maar, maar, maar vertel, waarom? akkefietje woorden gehad? Ja, nou ja, het woord kopstoot uh, is overal uh, gevallen en uh, geschreven. En ja. uh, nou, ik, ik zeg, uh, ik noem het geen kopstoot, uh, ik heb hem inderdaad een tikje met mijn hoofd uh, gegeven na een, uh, ja, na een zeg maar, onderlinge discussie in het veld tijdens de wedstrijd. Ja. En uh, nou ja, dat praat ik natuurlijk niet goed. Dat is uh, simpel, dat, uh, dat doe je niet bij elkaar. Zeker niet bij collega's. Ja, dat is al snel een kopstoot, hè? ook al is het zacht. Nee, ja, het, is, uh, het, het woord uh, ja, het kopstoot uh, wordt al snel gebruikt. Uh, Alleen ja, ik, ik, een kopstoot, denk ik, uh, dat vind ik iets meer dan... dan, dan, dan denk je dat aan nou ja, nee, ja, dat doet iets meer pijn, denk ik, als je die in je gezicht uh, krijgt. Alleen, ja, uh, ja dat is zo, uh, het is besloten om het zo uh, op te lossen en naar buiten te brengen. En uh, ja, dat is, uh, ja, dat is niet leuk natuurlijk. Is dat voor jou iets wat in the heat of the moment gebeurt? Je bent in de, in mm -hmm. de hitte van het spel en ja. je raakt in discussie. Want met een medespeler, mm -hmm. wat, was, wat, wat, wat, ja. wat was de aanleiding? Uh, nou, het was, uh, het was zo. Ik, uh, ik, ik wilde de bal in de diepte hebben zeg maar, vanuit de spits. Kees ja. speelde achterin. En, uh, uh -huh. uh, maar, ja, hij zag het moment niet uh, om de bal te geven waarschijnlijk. Dus op uh, dat moment denk ik, nou, oké, okay, dan kom ik in de voeten. Dan duurde het ook lang. Er was een moment weg. En op dat moment, ik had het gevoel dat hij dan inspeelde. Ze dus kon niet meer, eigenlijk niet meer bij de bal komen, dus verdediger kon makkelijk uh, onderscheppen. Uh, toen ging de bal uit en uh, nou ja, toen riep ik Kees om, om aan te geven van joh, uh, speel hem in de diepte, ik maak er nog een gebaar met mijn hand, van, leg hem achter En de reactie van Kees was uh, dusdanig zo dat ik, uh, ja, dat ik daardoor boos werd. Hij, uh, hij, hij, hij reageerde een beetje boos en wilde het toen over laten komen alsof het een uh, fout van mij was. Zo dus kwam het op mij over uh, en dan ja, met, met wat je zegt ook in, uh, in, in, in, in de hitte van het spel uh, tijdens zo'n wedstrijd, dan sta ik nog 1-0 achter en dan... Uh, ja. ja, dan ben je iets sneller gefrustreerd waarschijnlijk. Dus op dat moment kon ik zijn reactie niet hebben. En uh, ja, toen ben ik naar hem toegelopen, of zijn we naar elkaar toegelopen. En uh, ja, toen kwam er een soort van discussie. Uh, zijn er wat woorden gevallen heen en weer. En uh, ja, toen heb ik me niet in kunnen houden. En heb ik hem inderdaad uh, met mijn hoofd uh, een tikje gegeven, zeg maar. Ja, en... Um, niemand uh, heeft het gezien, hè? Nee. Nee, niemand nee. Daarom is het ook zo vreemd dat het zo... Uh, ja, nou ja, vreemd. Ik, ik zou gewoon zeggen hoe het is gegaan. Uh, na de wedstrijd in de kleedkamer 3-0 verloren. Dan is het normaal zo dat de trainer een praatje houdt en uh, dan is iedereen stil. Maar, uh, nou ja, Kees begon, er gelijk, uh, die begon gelijk over het akkefietje. Over het incident. Terwijl niemand er wat van wist. Dus ja, toen, toen ja, die, die zei Kees dus, uh, dat ik hem mijn kop zo gaf. Dus iedereen uh, schrok daarvan. En uh, toen is het een beetje geëscaleerd in de kleedkamer. Onderling, uh, spelers geven dan natuurlijk een reactie. En uh, uiteindelijk is het allemaal rustig gebleven, uh, gesust. En. Uh, ja, zo, zo gaat dat natuurlijk, zo gaat dat natuurlijk, komt dat heel makkelijk naar buiten, als dat in de kleedkamer zo waar iedereen bij zit. Uh, ja, ja, ik denk, uh, kijk nogmaals, uh, ik ben schuldig uh, wat dat betreft, ik heb iets verkeerds gedaan. Ik vind het alleen jammer de manier waarop Kees dat dan uh, op wil lossen. Dat, uh, ja, ja. Dat, dat ook anders gekomen. Maar je moest je had, verantwoorden ja, dat, bij het bestuur, DMK, voor zo'n actie? Ja, ja, dat had binnenkamers binnen kamers kunnen blijven. Ik moest Vanochtend uh, vanochtend uh, zijn we op het matje geroepen, zeg maar. Kees die, uh, mocht eerst zijn verhaal doen. Uh, bij de, de, de trainerstaf de en de, de, de, de directeur, de technische directeur, de nieuwe directeur, Stefan Eske, was er ook bij. Ja. En de aanvoerder, Jelle Perouwelaar. En daarna mocht ik uh, mijn verhaal doen en uh, daarna kreeg ik te horen wat, uh, wat de straf zou zijn. En dat betekent een schorsing. Uh, dat ja. betekent dat je niet meer hoeft uit te komen voor, voor NAC. Ja. Um, heb jij excuses aangeboden? Nee, ik, heb, uh, ik ben uh, nadat, uh, nadat ik te horen heb gekregen dat ik geschorst ben... Uh, ja, alles liep een beetje door elkaar heen, zeg maar, want het is vlak voor een training. En uh, ja, dan, toen ben ik, gewoon, uh, ben ik gewoon naar huis gegaan. Verder heb ik uh, ja, niemand. Ik heb Jeffy van Asse even nog gebeld vanmiddag. Die heb ik nog even gesproken. Voor de rest heb ik niemand, uh, hmm. niemand gesproken. En um, uh, wat denk je dat het meespeelt? Je bent gehuurd van Union Berlin. Mm -hmm. ja. uh, Kees Luiks uh, uh, heeft wel een contract bij NAC, een, een vast contract. Ja. Um, denk je dat dat heeft meegespeeld? Nou, kijk, uh, kijk, jij bent gehuurd, jij gaat weer terug ja. naar Duitsland. En, uh, en, en Luister oh, speelt daar ja. gewoon. Ja, nee, kijk, ik bedoel, uh, ik zeg gewoon uh, uh, ook tegen jullie eerlijk, uh, dat ik het een, uh, een beetje een zware straf vind. Ja. Maar uh, ja, of dat te maken heeft met het feit dat ik uh, gehuurd ben en waarschijnlijk weer terug naar Duitsland ga of, of dat case dat, dat dat weet ik niet. Dat zou je. Ja, dat zou je, je aan iemand anders ja. moeten vragen. En dat, dat zou er waarschijnlijk ook niet. Uh, ...als het wel zo zijn toe worden gegeven. Maar goed, uh, dat, is, uh, ja, dat is niet iets waar ik me mee bezig hou in ieder geval. Uh, dat ik het niet mee eens ben met, met de, de straf, ja, dat, uh, ja. Dat, dat is wel een beetje ja, logisch ja. denk ik. Maar ik, ik nogmaals, ik, uh, ik ga mijn gedrag ook niet goed praten. Dat, uh, dat is ook niet goed. Had het niet opgelost kunnen worden gewoon? Goed gesprek, ja, twee mannen? Ja, dat denk ik ook. Dat heb ik vanmiddag ook met Jeffrey Van Assen aan de telefoon nog even besproken. Die had ook uh, verwacht en gehoopt dat het... Uh, Anders opgelost kan worden. Maar ja, wat ik al zei, na de wedstrijd uh, begon Kees in de volle kleedkamer uh, meteen over het incident. Ja. Dus dan is het niet meer te vermijden. Want uh, ja, dan, dan ontstaat er zoveel commotie. En dan ja, de, tegenwoordig met uh, mobiele telefoons uh, gaat het heel snel natuurlijk. Dat ligt zo op straat. Ja, ik las het ook op Twitter hoor. Ja, nee, zo gaat het. Gisteravond werd ik al benaderd uh, over een eventuele kopstoot. Terwijl uh, ja, er was niemand die dat gezien ja, dat is op zich ook wel vallend, met al die camera's langs het veld. Maar uh, ben, je, ben je bang dat het gevolgen voor je heeft, uh, negatieve pers enzovoort? Nou ja, het is natuurlijk niet positief als je nee. in verband met een eventuele kopstoot of uh, het uh, uh, in conflict zijn met een medespeler uh, dat je daarmee in verband wordt gebracht. Dat is natuurlijk nooit uh, positief. Alleen, het, ik vind het gewoon jammer dat dat. Want kijk, dit soort dingen gebeuren, gebeuren bijna dagelijks in, in, in de sport. Vooral in de voetballerij is allemaal heet gebakerd. We willen allemaal uh, winnen. We willen allemaal uh, uh, ja, succes behalen. En dan, ja, dan, dan is de emotie wel eens uh, wat hoger. En de ja. ene kan dat wat makkelijker in bedwang houden dan de andere. En ik ben een, uh, gewoon een type die, uh, die, dat, uh, die dat op dat moment eventjes niet kan. Dus. Ja, kort en, loontje. Uh, wat zei je? Ik spreek een kort loontje Ja, ja. ja, nee, ja op, op sommige momenten wel. En dit was voor ja. mij een moment uh, waarop dat zo was. Ja. En uh, ja, nogmaals, ik kan er niet goed praten. Alleen. Uh, ja, het gevolg, ik bedoel, het gevolg dat ik nu uh, de rest van de competitie moet missen is uh, zwaar genoeg. En uh, ja, wat mensen verder, verder voor de rest zullen zeggen en ervan vinden, ja, dat, uh, dat, uh, ja. Ja, dat moet ik accepteren. Want dat is zo. Iedereen kan een mening over, over mij hebben natuurlijk. Oké, okay. Santi, dankjewel. Veel succes, ja. want je gaat waarschijnlijk weer terug naar Duitsland. En, uh, uh, ja, waarschijnlijk wel. <laughs> Oké, okay. veel succes. Bedankt voor je verhaal. Dank je was dat van nak. Hij speelt dus niet meer in Breda. Hij gaat zich ook niet meer vertonen. Ronald van der Geer. Nee. Nog even kort dan de, de onderin. Om het even af te ronden. Ja. Want Excelsior speelde best leuk, zei je. Maar staat gewoon wel laatste met een punt achterstand op de graafschap. Zij gaan wel uitmaken wie de rechtstreeks degradeerde. Ja, ze gaan tegen elkaar spelen. En dat gaat op, op 2 mei gebeuren. Op die, op die woensdagavond. De ene laatste speeldag. Oh. Dat is een kraker. Um, ik moet eerlijk zeggen. Ik was gisteren bij de graafschap tegen Heracles. En vooraf. Had, had die trainer Roelofsen gezegd van ja, ik voel dat er wel wat zit in die groep. En dat hebben we gezien in de eerste tien minuten, vier kansen. Nou ja, uiteindelijk zit er dan ook een gebrek aan vertrouwen in... waardoor je die goals weer tegenkrijgt. Maar de manier waarop men terugknokte geeft wel aan... dat men tot het gaatje wil gaan. Dan gaat zo'n zo entourage erachter. Ja, dat gaat meewerken. En, en de Graafschap heeft toch um, afstand genomen van het betonvoetbal. Speelt wat meer naar voren, durft wat meer... Ja, en, en dan moet ik nog maar eens kijken uh, wat Excelsior daar tegenaan uh, kan gooien. Qua fysiek uh, met name. Ik vind dat Excelsior zeker niet beroerd heeft gespeeld. Maar ja, ook niet heel veel mazzel heeft gehad. Maar uh, goed, de graafschap uh, kan uh, uh, in die onderlinge wedstrijd uiteindelijk het verschil maken. Oké, okay. dat is dus woensdag 2 mei om 8 uur. Ronald, dankjewel. Okay. Om lachen. Caro Emerald, back it up, wereldhit voor de Nederlandse met haar band. Het uh, voorjaar zit erop, ja, buiten moet het nog beginnen... maar we hebben het natuurlijk over het wielervoorjaar. Uh, Luik Bastenaken, Luik was de laatste in de rij voorjaarsklassiekers. Leverde vandaag een overwinning op voor Maxim Iglinski. En het was de tweede overwinning van Astana op een rij. We beschouwen het wielerweekend en uh, zometeen eigenlijk het hele voorjaar... even na met uh, Bart Voskamp. Bart, welkom. Uh, was dit de leukste klassieker van de maand? Nee, ik denk dat ik de Vlaamse klassiekers mooier vond. Uh, ja. Maar na de Amst, Amstel Goldrace was het wel weer een uh, beetje een verademing... en begon iets eerder en er zat iets meer spanning in. Ja, dat was een beetje saai hè, vorige week. Um, goed, Iglinski wint. Terwijl het toch wel leek alsof Nibali de koers op zijn naam kan schrijven. Hij uh, er tussenuit. Ja, de voor het einde op het colletje. Ja, Nibali die, die ging in twee fases eigenlijk. En nadat hij de tweede keer ging, toen. Uh, ik had die... hem al opgeschreven hoor. Bij de nummer. 1 ja, volgens mij iedereen bij de commentaren had hem er al in staan. En oh, ja. tot er een keer uh, in Ans uh, dat hij toch op 10 seconden kwam. En toen kwam hij heel snel kort. En toen zag je Nibali gaan omkijken. En dan weet je dat het laatste stuk vals plat wordt. En toen dacht ik van ja, dat gaat hij toch niet redden. Maar heel lang inderdaad. Als tijdrijder, flinke voorsprong pakken. Denk uh, die gaat hem uh, pakken. Ja, goed. Dan wordt hij alsnog bijgehaald. Dan denk je, kijk, dat kan een man als uh, Philippe Gilbert die kan dat wel, uh, misschien uh, nog een andere, die Gasparotto, die was goed, natuurlijk, vorige week, als de goldrace gewonnen. Maar er komt een uh, Maxime Iglinski even naar voren. Ja, ik, ik heb zijn naam uh, wel in het boekje staan, maar ik ken hem ook wel, maar, maar, maar niet dat hij dit soort koersen kan winnen. Nee, ik denk dat het net zo'n zo verrassing was als vorige week... in nou, de Gold Goldrace met uh, Gasparotto. En natuurlijk ga je kijken van hoe is de voorbereiding geweest... wat heeft hij gereden en heeft het hele voorjaar wel redelijk constant gereden. Maar hij stond op geen koffer uh, uh, Nee, hij stond nee. er bij mij niet bij. En het verrassing is ook dat hij gewoon de Vlaamse klassiek is... als voorbereiding heeft gereden. En uh, de meeste zitten in de Baskeland om de klimmersbenen te krijgen. Maar hij heeft het uh, gewoon vanaf de stenen gedaan... en uh, hier op het asfalt gewoon winnen. Ja. Um, uh, vorige week dus Gasparotto, toch al... Oh, stond ook niet op de favoriete vandaag, Maxime. Hoe kan dit? Ja, het, het, het is van de Astana-ploeg. En dan gaan er toch links en rechts wat wenkbrauwen gefronst worden, denk ik. Ja, het is natuurlijk het makkelijkst om, uh, om je wenkbrauwen te fronsen... omdat het een Russische ploeg is en uh, ze rijden allemaal hard. Maar goed, dat is natuurlijk een voorbarige conclusie. Uh, ik vind het gewoon knap als een ploeg uh, in de breedte zo sterk is... dat ze allemaal goed rijden en het tegendeel moet bewezen worden... over de wenkbrauwen oh, gesproken. Nee. Ik vind het gewoon een hele nette prestatie. En het zijn allemaal wel, uh, het zijn allemaal wel redelijke toppers. Hè? Je verwacht het niet. Het is toch anders, ja, 6 graden, een beetje kou. Redelijke toppers. Het is een loodzware koers. er wordt gezegd de zwaarste van alle voorjaarskursseekers. En dan komt even Maxime Inglinski... Horen Mollema die zegt van ja ik, ik, ik heb een keer top, top 10 gereden en nou kan ik verder groeien. Hij heeft dat toch nooit gereden top 10 hier. Nee, heeft hij niet gedaan. Maar aan de andere kant was het ook wel verrassend... dat Rodriguez uh, het net niet redt. Dat Sanchez, die zit wel, zit wel kort, maar die redt het net niet. Uh, Cunego redt het net niet. En, uh, we hebben dat al... zijn de kanonnen. En de Schlegs redden het niet. Dus aan de andere kant, waarom zou een subtopper niet kunnen doorstoten? En wat ik zeg, het weer kan best een beetje invloed hebben. Zes graden is anders koersen dan mm -hmm. twintig uh, graden. Oké, okay, dus dat kan van doorslaggevende betekenis zijn. Vooralsnog hebben ze gewoon onze... Onze zegen, want uh, inderdaad wat je zegt, het tegendeel moet bewezen worden. Uh, laten we daar vanuit gaan dat het allemaal uh, zuivere koffie is. Uh, uh, normaal kijken we altijd naar die klim, hè? de, de, de redoute. Daar gebeurde dit jaar niet. Heb je daar een verklaring voor? Uh, of heeft dat, heeft dat ook. Heeft dat, nou, dat, maken, dat, dat heeft. Nee, dat heeft, dat heeft te maken dat, uh, dat er achter zit nog de roche en ja. uh, De Valkenrots. En die is eigenlijk zeker zo zwaar uh, als de Redoute. Dus ja, het is toch een hele zware klassieke 260 kilometer. Dus je kunt je kruid één keer verschieten. Als je dat op de Redoute doet, dan ben je daarna gewoon geklopt. Daarna zit nog een lange af, afdaling na de Redoute. En als je dan teruggepakt wordt. Dan ben je gezien. Dus uh, Roche-Aufacol was het moment om te gaan. Nibali ja. deed het en die reed daar voor de overwinning. En die is door, nog door één maand gepasseerd. Dus op zich de tactiek van ja. uh, Nibali was goed. Philippe Gilbert is de man over wie het meest werd gesproken... In, uh, in de aanloop naar uh, LBL. Uh, heb jij een verklaring voor waarom wij uh, het vandaag niet redden? Um, achteraf gezien was hij nog net niet goed genoeg. Het is misschien nog net een beetje te vroeg. Maar hij heeft natuurlijk een, een, een opwaartse lijn ingezet vanaf de Brabantse pel, waar hij weer een beetje meedeed. In de Amsterdam Goldrace zat hij natuurlijk alweer goed. Van de week in de Waalse pel stond hij alweer heel kort. Dus ja, de, de verwachting was dat hij het zou doorzetten. Maar ik denk dat hij nog net te vroeg was. En, uh, Meerdere keken naar hem toen Nibali ging. Toen zag je gewoon mensen naar hem keken van hij gaat het gat dichtdraaien. Ja, hij deed het niet zo uh, goed. Is hij dus niet, ja, hij is, niet gelukkig? Niet gelukkig, niet nee. dat is voor de koers veel mooier. Ik heb liever dat een outsider wint. Als dat het al vooraf geschreven staat wie er gaat winnen. Ja, goed. Dan kijken we even naar de Nederlanders. Doen we natuurlijk uh, ieder weekend even met jou vandaag. Bouk Mollema. Ik zei het al. Hij liet zich van voren zien. Werd zesde in een loodzware koers. Ja, zeker. Dat is echt. Uh... Vanaf die Rocha Falcon was het echt, echt volle parcours. De hele tijd demareren en uh, stilvallen. En, ja, het bleef niet uh, continu uh, in gang. Dat zeg maar. was een beetje uh, ongecontroleerd daarna. En op zich ja, ik voelde ik me goed uh, de hele tijd. En, ja, de Saint-Nicolas moest klein bovenop een gaatje dichtrijden. Dat kostte wel wat kracht. Maar ik kon op zich daarna nog wel, wel herstellen voor die sprint. je ja. vertellen, op het moment dat Nibali weggaat, waar zit jij dan en hoe wordt er gereageerd? Ja, ik weet echt niet precies wanneer die weg uh, definitief over Boven de uh, Roche-Valcon? Reed hij, hij daar al alleen weg? Goh, dat is uh, wel straf. Dus, uh, ja, hij, ging, hij ging al aan en ik probeerde eigenlijk op zijn wiel te komen. Toen kreeg ik het gaatje zelf net niet dicht. En toen kwamen er nog wat mannen overheen. Maar hij uh, vanaf daar uh, alleen rijden is wel echt uh, ja. heel sterk. Hij wint uiteindelijk niet, hè? Oh, wie wint dan? Jiglinski. Ja. <laughs> Oh ja, ja, dat wist ik niet. Nee, ik, ik, ik, ik dacht dat alleen hij weg was. Uh, ik wist niet dat er twee nee, weg waren. Die reed uiteindelijk nog naartoe uh, en dan uh, 20 seconden later sprinten jullie uh, af hier op de finish. Uh, ja, die sprint. Vertel daar eens over. Ja, ik zat op zich goed. Dus, uh, die laatste kilometer ging al steeds ja, wat, wat aanvalletjes van renners, maar dan viel het meteen weer stil. En eigenlijk voor die laatste bocht, ik zag die Gasparotto, uh, ik zag hem zo gaan. Alleen... Ja, ik zag meteen Martin, die ging erachter naar en uh, ik zat in het wiel van Van, van Endert. Maar die, die moest eigenlijk het gaatje laten, zeg maar, in de sprint. Dus ja, toen kon ik die eerste mannen niet meer, niet meer bijhalen. Je hebt een topweek achter de rug. Uh, je moet er meer smaken. Hoe kun je nou, denk je, in de komende jaren die extra stap maken? En hoe groot is die extra stap? Nou ja, ik ben nu al drie keer, drie keer bij de eerste tien. En zeker vandaag uh, ja, voelde ik me gewoon goed. En ik denk dat dat goed teken is. Ik, uh, ja, ik neem aan dat ik de komende jaren uh, elk jaar wat, st wat sterker zal worden. Ik weet nu in ieder geval hoe het is om uh, finales te rijden in deze klassiek. Dus ik denk dat dat ook wel, uh, wel een voordeel is voor komende jaren. En, ja, ik hoop hier zeker nog eens terug te komen voor het podium. En dus Bauke Mollema, wat opvalt, uh, Bart uh, hij weet niet precies wanneer Nibali weg is geleden. Hij weet helemaal niet dat hij heeft gewonnen. Nee, het is wel raar, oh. want toen Nibali wegreed, toen zat hij volgens mij ook in de eerste vijf ja, die toch? bovenkwamen. Dus ik denk dat hij behoorlijk stuk zat uh, bovenop. Dus dat, dat is wel vreemd. En uh, hij moet natuurlijk wel gezien hebben dat er drie man van Astana mee zaten. Ja, dan weet je wel dat, een, dat als er een van die mannen gaat... dat je mee moet zijn. De rest die stopt namelijk erachteraf. Dus, uh, maar ja. goed, het is natuurlijk uh, voor Zesde hem... Zesde plaats voor hem, goed? Ja, su supergoed. Uh, wat, wat hij zelf aangeeft, dit, dit smaakt gewoon aan meer. Hij, is natuurlijk, hij kan doorgroeien. Hij is, het is voor het eerst dat hij die grote finales meerijdt. Dus volgend jaar denk ik zeker een, een zeer beschermde ja. rol. En uh, met veel zelfvertrouwen... dan uh, moet hij inderdaad ook wel eens top drie, top drie kunnen gaan halen. Sproegleider Erik Breuken maakt Mollema natuurlijk uh, van dichtbij mee... Hij praat nu met verslaggever Steven Dalenboud over de potentie van Bouke Mollema. Hebben we de afgelopen anderhalf week, um, ruim een week, een geboorte van een nieuwe klassiekerrenner in Nederland gezien? Nou ja, hij bevestigt wel in, in deze week dat hij, dat hij dit werk aan kan. We hadden wel het gevoel dat dat zou moeten kunnen. Uh, hij heeft zich er nooit, nooit echt heel erg op toegelegd. Hij heeft wel het spel wel meer gereden en luik Luik ook. Maar een beetje in de tweede rij. En nu haalde hij de vorm in het Baskeland met een derde plaats in het algemeen klassement. Ja, dan, dan kwam hij gewoon heel goed daaruit. En, uh, maar hij laat zien dat hij deze week gewoon heel constant is. Maar is dat dan iets, uh, ondanks dat je het kan zien in het baskeland, maar is dat iets wat zich van tevoren aankondigt bij jou? Nou ja, het, het kondigt wel aan dat hij op een hoger niveau. Uh, vorig jaar liet hij dat al zien in de Vuelta natuurlijk. Dan, dan maakt hij echt wel een stap mee door uh, de top van het klassement te rijden. Ja, dan maak je een stap in je, in je carrière. Mm -hmm. En ook uh, van je, ja, het vertrouwen van hem is dat hij op hoog niveau kan rijden. En hij ziet wie er om hem heen zit. Dat zijn zijn, zijn concurrenten. En, uh, ja, dit is wel zijn terrein natuurlijk. Ik denk luik Bas Nakel luik nog meer als, uh, als Amstel. En hoe werkt hij naar de komende jaren toe? Is het gewoon een kwestie van nog meer uh, dit soort koersen rijden, ervaring opdoen... en dan op die manier die extra stap maken naar, nou ja, naar wat iedereen wil het podium? Ja, nou ja, vandaag rijdt hij eigenlijk voor het podium. Als hij uh, de sprint wint, is hij derde. Dus uh, hij zit daar heel dichtbij. En uh, dat is reëel om, uh, om daar uh, in de toekomst ook aan te gaan denken. Hij moet alleen... Uh, ja, die seizoensindeling zal niet zoveel uh, gek veranderen. Als je de Tour rijdt, is dit een ideale uh, combinatie met deze klassiekers. Hoe kijk je naar de rest van de ploeg uh, vandaag? Uh, ja, ik, ik denk wel, en dat zagen we in de Amstel uh, natuurlijk ook... dat we daarachter uh, wat tekort kwamen uh, van renners die... Die tot dichter moeten zitten. Ja, je hoeft er geen twee per se in die, in die kopgroep te hebben, dat dus zou wel goed zijn. Maar uh, goed, uh, Bouke heeft wel de, de meubelen gered natuurlijk wat dat betreft. Ja, maar dat, dat zegt dus ook iets over. De rest van de ploeg, waarover je, en eigenlijk de hele Rabom maand, de hele klassieke maand voor Rauwbank... Uh, heeft, heeft hij eigenlijk gered. Ja, nou je moet even een onderscheid maken. Maar Parijs-Roubaix uh, waren het. Was uh, boom, boom nog? Boom en uh, Wijnhans in de kopgroep. Uh, Brescia zat, zat vooraan in. Uh, ja, niet echt, echt voor de overwinning, want die zat wel vooraan in Vlaanderen. Dus... We hebben ons overal wel laten zien, maar echt voor de winst hebben we, hebben we nooit kunnen rijden natuurlijk. Ja, ja. Dus, maar dat bedoel ik een beetje, daar moet je toch ook wel een, een beetje aan het denken zetten. Uh, de vlag uit voor Balken Mollema, maar ondertussen, uh, daarachter zou je misschien iets meer willen. Ja, en, uh, ja we moeten uh, de geesting niet vergeten die, uh, die we weer op het niveau willen brengen waar die hoort. Dus uh, ja, het zou mooi zijn als ze in de toekomst uh, allebei uh, hier in die finale kunnen zitten. Want je ziet wel, vandaag ook zaten de ploegen met meerdere in die ontsnapping. En die maken wel de dienst uit. Uh, die demareren. en um, ja, je had toch ploegbaten nodig. Uh, om, uh, het zou beter geweest zijn als we met tweeën daar hadden uh, gezeten. Ja, dat was helemaal mooi geweest. Al dus Erik Breukink, natuurlijk uh, de ploegleider van uh, Rabobank, directeur. Um, kan je zeggen, Bart, dat Mollema eigenlijk misschien met boom het enige pluspuntje zijn, uh, is van uh, Rabobank? Ik denk het wel. Ik denk dat, uh, dat, deze twee, dat door deze twee renners niet kunt zeggen dat Rabo een uh, goed voorjaar heeft gereden. En uh, Erik geeft zelf al aan dat, uh, dat Mollema wel de meubel een beetje gered heeft. Dus ik denk wel dat ze zich achter de oren moeten krabben om te kijken om het volgend voorjaar toch uh, anders te gaan doen. Uh, misschien met wat andere renners erbij. En... Nou goed, er was natuurlijk wel ingezet op het voorjaar met Matty Breschel, Mark Renschel. Ja, niet gezien, hè? Nee, blijkbaar toch, blijkbaar toch niet de goede aankopen. En uh, Erik heeft wel gelijk als hij zegt... Ja, als Geesink goed is, zit je misschien met twee man mee. Maar een ploeg van dit kaliber uh, ja, mag nooit op, op twee pijlen steunen, denk ik. en uh, Dus denk ik wel, nee. wel werk aan de winkel voor volgend voorjaar. Wat is er mis gegaan? Wat, wat, waarom lukt het niet met Breschel? Uh, even een vinger opleggen? Nou, Geen idee. Het is toch, het is toch heel, heel, heel, heel raar dat som, sommige buitenlanders die komen naar een Nederlandse ploeg. die kunnen zich snel aanpassen en die, die gaan er leuk in meedoen. Maar heel vaak, en zeker met Spanjaarden ook. in dit geval Sanchez, dat hij gewoon, ik denk, een redelijk contract heeft getekend. dat hij het toch, uh, toch een beetje laat afweten, vind ik. Ja, maar uh, Brescia is een Deen. Ja, Deenen passen zich wel goed aan. Dat, dat, dat gaat bij, over het algemeen wat makkelijker. Bij TVM ook meegemaakt met, uh, met Skibi en Hamburger. Die ja. deden het altijd goed. Uh, maar in dit geval. Uh, heeft hij het gewoon niet goed gedaan. heeft het niet goed opgepakt. Rentschel? Nee. Uh, nou ja, ja, ook niet. Die moest natuurlijk wat, wat betere sprints ja. rijden. Die zouden de klassiekers zich ook moet, meer moeten laten zien. Is, is ook niet gebeurd. Dus ik denk dat er een goede evaluatie nodig is uh, voor volgend voorjaar. Dat zal zeker gaan gebeuren. Um, we gaan nog even door met, het andere met die andere Nederlandse ploeg. Vakansholij, uh, want uh, daar ook natuurlijk niet zo heel veel succes. Wel goed begonnen natuurlijk. Laten we maar eens gaan luisteren eerst uh, naar Daan Luijs. Hij is de ploegleider van Vakansholij. Ik begin bij het begin, uh, want ik, ik wil niet alleen over vandaag hebben. Uh, en ik denk dat we toen uh, in Tireno, uh, Parijs, Nieuws, dat is super goed gegaan. En vervolgens moet eigenlijk uh, Leukemans stokje overnemen in Vlaanderen... bij Amstel en want dat doet hij elk jaar. En dan kunnen we eigenlijk de klok op gelijk zetten. Ja, en als er dan een valpartij tussen komt en uh, Leukemans nergens kan deelnemen, ja, dan zie je gewoon dat ons team gewoon onthand is. Ja. En zeg het dan wat over de, de, de top in de breedte van jullie team? Nou ja, ik denk dat wij maar één echte klassieke renner hebben, dat is Leukemans. En we hebben echt wel talenten die eraan komen, maar voor hun is het gewoon veel te vroeg. Uh, je ziet vandaag Wout gewoon in de finale meegaan, maar op een gegeven moment gaat het gewoon het lichtje uit. Ja. En dan is het 230 kilometer en dan houdt het op bij Wout. En uh, nou, Johnny zou vandaag finale rijden, dat was ons plan, iedereen heeft hem gesteund. Nou, dat doet hij goed, alleen er komt net, net iets tekort. Ja, nou, dat is de realiteit dan. Ja, Johnny zegt uh, eerder deze week van ja, ik ben nu zo goed, mijn lichaam voelt zo goed. Als het nu niet lukt, ja, dan weet ik het eigenlijk ook niet. Uh, dus moet de conclusie zijn, um, nou ja, misschien een negatieve conclusie zijn als je naar de toekomst kijkt wat, wat betreft dit soort uh, koersen. Nou ja, normaal gesproken zou ik in dit soort koersen als leuke man, en niet eens uh, Makato, uh, Hogeland verwachten. En dan in de toekomst zou ik Pools daar naartoe willen schuiven. Maar ik, ik bedoel nu vooral op, op uh, Hogeland zelf. Ja, ik, ik, ik ben er altijd heel voorzichtig mee, want Hogeland kan toch sommige dagen echt verrassen. Maar inderdaad, vandaag was je koopman, hij voelde zich goed, stond niks in de weg. Nou, ik, hij is dan, dan toch net te licht. Nou ja, ik vind het te bewaagd om daar meteen een conclusie op te plakken. Ja, maar uh, ja, goed, voor deze maand in ieder geval wel. Voor, voor nu wel, maar ik zeg zeker niet voor de toekomst. Nee, Wout Poels is uh, helemaal nog een uh, jonge jongen. Hoe zie je dat in de toekomst? Nou ja, ik denk dat Wout dit gewoon vier, vijf keer moet doen. Voordat hij weet, en niet vier, vijf keer luikbasen naar luik, Maar gewoon een aantal klassiekers op 260, 270 kilometer. En, en dan, dan wordt hij wat harder, dan wordt hij nog meer renner. En dan, dan verwacht ik toch dat Wout dit soort zaken kan in de toekomst. Ik pik er gewoon even een paar namen uit. Hè? Uh, Stijn de Volder bijvoorbeeld haalde jij nog niet aan tot dusver. Wat is jouw oordeel over hem? Ja, Stijn is bij ons gekomen om een grote klassieker te winnen. En daar is hij absoluut niet aan toegekomen. Dus we kunnen concluderen dat Stijn zowel in het uh, 2011 seizoen als 2012 seizoen niet gebracht heeft wat hij zou moeten brengen. Dus uh, enigszins zijn we daar wel uh, teleurgesteld in. En hoe ligt hij nu in de ploeg? Nou, Stijn ligt niet slecht in de ploeg. Hè. Je komt vandaag Johnny roept uh, dat er uh, wat, uh, wat drinken gehaald moet worden en uh, wat, wat eten. Nou, hij zit het verst achterin, dus hij komt netjes eten en drinken halen en die rijdt in voren en Johnny. Dus hij doet echt wel zijn werk als hij voelt dat hij niet goed genoeg is. Uh, maar maar ja, Stijn is eigenlijk een winnaar en hij wil gewoon dat de ploeg om hem draait. Hè. Dat, dat zou hij ook moeten kunnen. Ja, en dat doet hij niet, dat is natuurlijk heel lastig voor zijn renner. Ja, Want het lijkt ook vooraf wel dat, ja, dat hij hier niet helemaal voor de 100% met, uh, met zijn hoofd bij de koers is. Nou, we hebben hem geen Amsterdam race laten rijden, dat was voor hem tegenvallend. Nou, wij vonden gewoon dat hij daar niet paste. Uh, een keren draaien, daar is je sowieso niet sterk in. En ik denk dat je dan Amsterdam Gold Race niet overleeft. Nou, vervolgens hebben we hem wel opgesteld voor Luik. vanwege de blessures en de valpartijen. Nou ja, dan is hij wel, hij doet zijn werk, maar dan ligt hij niet meer zo'n focus hier. Nee, dus um, daar heb jij wel vrede mee? Nou ja, hij moet er het beste uithalen. Hij is renner uh, en, en wij zijn een team. En we hebben soms uh, belangen die gelijk zijn en soms zijn we tegenstelde belangen. En het wordt tijd dat Stijn gewoon gaat presteren. Hoe zou jij? En dan komen we weer een beetje bij het begin van het interview uit. Hoe zou jij nou deze maand beoordelen als je een cijfer moest geven voor de Ja, sommige renners hebben voor mij een voldoende en sommige renners krijgen voor mij een onvoldoende. Ah, in zijn geheel? In zijn geheel. Nou, dan ben ik uh, over het totale voorseizoen, inclusief uh, de prijs nies en Tireno, ben ik tevreden. Ja, die zou ik er dan maar bij halen, ja. Ja, anders zou het niet lukken. <laughs> als ze dan toch mogen gemiddelen. Nee, ja. snap ik wat ik bedoel. Ja. Dus, dus je bent ontevreden over die vijf klassiekers, de voorjaarsklassiekers? Ja, we kunnen moeilijk zeggen dat we tevreden zijn over die klassiekers. Maar we moeten niet uit het verliezen dat Leukemans... de man die het zou moeten doen en ook al jaren doet. Eh, daar kunnen we de laatste jaren de uitslag op naast kijken. Eh, ja, die, die is er gewoon niet. En dat, dat kunnen wij nog niet opvangen. Daan Luijks was dat de proefleider van eh, Bart Bart Voskamp. Er wordt wel heel erg gesteund op Leukmans, zeg bij die ploeg. Is dat niet een beetje gevaarlijk? Ja, dat is wel gevaarlijk. Maar de vol, wat hij zegt, de volder had het ook moeten doen. Maar goed, die valt... Die nou, van... die krijgt er wel eigenlijk uh, ja, terecht, uh, bedoel, een flink van langs. Terecht, terecht. Die is uh, gehaald om een klassieker te winnen, ja. heeft hij niet gedaan. Na Het feit dat, uh, dat Poels en, uh, en Hoogland die Reno... Uh, Goed rijden en Westra, die, die is eigenlijk al in vorm met parijs nies Ja, dan hebben ze een kruid verschoten voor de klassiekers. Maar daarmee, denk ik, wel toch wel die, die voldoende gehaald. Met, met name dankzij Westra en uh, parijs nies Oké, okay. uh, we gaan richting de rondes. Hè. De Ronde van Italië komt eraan. 5 mei begint die al. Uh, kunnen we daar wat verwachten van, van de Nederlandse ploegen? Nou ja, Theo okay. Bos die, die heeft nou in Turkije een rit gewonnen met wel een paar leuke sprinters om zich heen. En uh, ik denk dat voor Theo Bos ook uh, het moment is om in de grote ronde een keer uh, een mooie uitslag te rijden. Om ja. uh, een echte topsprinter bij de Rabobank uh, weer te hebben. We gaan het zien. Bart, dankjewel. Graag gedaan. John. hij gaat nog even door. Revolution, prachtige plaat van uh, schitterend al. Locked Down. Gaat dat luisteren. De wereldbekerfinale op uh, Indoor-Brabant als opmaat naar de Olympische Spelen. Zo was het dit weekend voor de Nederlandse springruiters. De equipe is de aanstuiting met de wereldtop een beetje kwijtgeraakt. Namelijk door de verkoop natuurlijk van het succespaard van Jeroen Dubbeldam. Maar met top 10 klassieringen in Den Bosch... Liet de Michael van der Vleuten en Harry Smolders zien... dat er enige hoop is drie maanden voor Londen. Een reportage van Edwin Cornelissen. Waar maak je dat nog mee dat je vijf minuten voor aanvang van een wereldbekerfinale over het parcours kan lopen en uitleg krijgt? And then we to the over de hoogte van de hindernissen. The first jump is 160 high. En de breedte? This wide is 190. En de afstand tussen de hindernissen? Die kan klein. Then we have a short distance. En die kan groot zijn. And then all the horses are tired. <laughs> De Wereldbekerfinale, dus met twee Nederlandse ruiters: Michael van der Vleuten en Harry Smolders. Maar meneer, we staan hier in de arena en uh, wat staat daar? Wat is dat? Dat is de Wereldbeker. Oh, dat is hem? De Grote Beker. Ja. Daar gaat het allemaal om vandaag. Daar gaat het zeker om. U heeft de vlag in de hand, hè? wat moet u gaan doen? Handklok. Hand, hand, wat verwacht u van de Nederlanders vandaag? Nou, ik denk niet voldoende genoeg, helaas niet. Ik denk dat ze de vorm nog niet helemaal hebben. Maar ze hebben nog een paar maanden. Hè? Dat moet ook. Dan, de Olympische Spelen is belangrijker nog als dit. Right. Met tot 10 tasseringen presteren ze in ieder geval naar behoren. Michael van der Vleuten en Harry Smolders. Dus overheerst de tevredenheid. Met name bij van der Vleuten. Uh, mijn paard heeft super gesprongen. Als ik nou achteraf terugkijk, misschien mijn geluk niet aan mijn zijde gehad. Maar uh, voor, voor mijn gevoel heeft uh, mijn paard geweldig gesprongen hier. Maar de tevredenheid is er ook bij Harry Smolders. Oké, okay, we hadden misschien elke keer net een, dat ene foutje te veel, Maar uh, ze heeft zich toch laten zien dat ze met de beste mee kan. En als het dubbeltje een keer goed valt, dan, dan doen we mee voor de topklasseringen. Van tot aan die wedstrijd. En terwijl de Wereldbekerfinale zijn ontknoping nadert. Olympisch Moment. Zijn deze dames alvast aan het soundchecken? Want zij mogen optreden tijdens de slotceremonie. En dan de finale. Waar het samen moet komen. Met hun tekst slaan ze de spijker wel op de kop. Want het gaat inderdaad om de grote prijzen. Het gaat om de Olympische Spelen straks in Londen. En wat mogen we daarvan van verwachten? Wat betreft Nederland als Springland. Harry Smolders is realistisch. Ik wil niet te zwart kijken ofzo. Maar we, we, na de verkoop van, van Simon hebben we onze echte titelfavoriet. Of medaille kans voor individueel toch een beetje weg. Maar ik moet wel zeggen dat Michael van der Vleuten met Verdi... Uh, heel sterk bezig is en dat dat op dit moment onze enige echte combinatie van Londen is. Maar de verkoop van zo'n paard, dat hakt er natuurlijk enorm in, hè? van Simon van Jeroen Dubbeldam. Ja, Simon van Jeroen Dubbeldam, dat, dat was voor mij gewoon een favoriet voor een individuele medaille. En, en ook bij de landenwedstrijd uh, kon je daar echt op rekenen. En uh, daardoor zijn we toch wel uh, een stuk zwakker geworden, denk ik. Wat zegt dat over een Nederland als uh, hippies land, het feit dat die paarden dan toch verkocht worden? Ja, ik denk dat het ook een beetje in, in de Nederlandse genen... de handelsgeest blijft toch natuurlijk op een gegeven moment uh, bovendrijven. We zeggen niet tegen elk bot nee. En uh, daar zijn we misschien ook een te klein landje voor. Uh, uh. Er zijn natuurlijk die olielanden midden oosten en Amerika... die nog steeds meer investeren en, en, en zo'n paard gewoon willen hebben. Maar het lijkt een beetje strijdig met de topsportgedachte. Als je voor goud wil gaan, heb je die paarden nodig. Ja, dat, dat, dat, ja. zulke paarden hebben gewoon nooit zulke combinaties, laten we maar zeggen. En dat... Zo'n combinatie die had zich natuurlijk al, al echt laten zien dat hij dat de, de beste kon verslaan. Gevoelig dus inderdaad het verlies van Simon, het paard van Jeroen Dubbeldam. Maar daar staat er weer tegenover het goede optreden van Michael van der Vleuten hier op Indoor Brabant. Uh, ja goed, dat is natuurlijk alleen maar goed. Uh, als we in Nederland een, uh, een goede combinatie uh, Kick en verder kunnen we behouden. Dat is, dat is ook een positief, uh, positief ding. Ja. Dus uh, daar hoef ik in ieder geval niet overheen te zitten. en uh, kan ik me gewoon... Uh, we blijven focussen op wedstrijden. Dus bondscoach op Erens is de vraag, hoe staat Nederland ervoor, zo'n drie maanden voor de Spelen? Uh, ik moet eerlijk zeggen dat uh, Maaike van der Vleuten en Harry Smolders hier geweldig gepresteerd hebben. Uh, een beetje meer geluk hadden we nog iets meer vooraan kunnen komen, maar dat biedt in ieder geval weer perspectief richting, richting het buitenseizoen. Dus daar ben ik in ieder geval heel blij mee. Uh, denk je dat het nog altijd mogelijk is voor Nederland om echt uh, een rol om de medailles te gaan spelen in Londen? Daar ga ik vanuit. We hebben goede ruiters, we hebben goede paden. Het moet gewoon net zoals elk jaar. Of je er nu heel veel hebt of, of een paar minder. Het kwartje moet de goede kant opvallen. Je moet een goede vorm krijgen. De combinaties moeten uh, ja, ook, ook erin groeien weer. En we hebben nog een paar maanden. Dus ik zie het optimistisch tegemoet. Stapje voor stapje, dus richting de Olympische Spelen. Deze stap in door Brabant. De werelddekerfinale is inmiddels afgesloten. Ach, het is klaar! En zo ging dat daar. In de Brabant Hallen in Den Bosch. Mooi nieuws, mooi voetbalnieuws uit Engeland. Daar is Robin van Persie uitgeroepen tot speler van het jaar in de Premier League. De spits van Arsenal staat op dit moment bovenaan de topscorerslijst met 27 doelpunten. En van Persie is de derde Nederlander die de prestigieuze prijs wint. Dennis Bergkamp en Ruud van Nistelrooy gingen hem voor. Mooi nieuws dus uh, uit Engeland. Er is ook minder mooi nieuws. Want Wolverhampton Wanderers is de eerste degradant. De ploeg verloor vandaag met 2-0 van Manchester City. En daarmee viel het doek. En waarom is dat minder mooi nieuws? Want Doris de Vries, hij stond vandaag onder de lat bij de Wolves. Het was voor de eerst dit seizoen. Doris, goedenavond. Goedenavond. Speel je een keer, krijg je dit. Dat zijn uh, wat minder leuke momenten van de voetballerij. Hè, helaas. Ja. maar uh, ja, goed, het is een heel dubbel gevoel vandaag. Uh, een deb debuut gemaakt uh, in de Premier League. Uh, ja goed, en uiteindelijk uh, verliezen en degraderen. Ja, dat is weer de andere kant van het verhaal. Wat is er gebeurd dit jaar met jullie? Waar waarom zijn jullie gedegradeerd? Ja, waarom? Ja, dus, joh, ik zeg altijd aan het einde van het seizoen... ...krijg je wat je verdient. En, uh, we hebben gewoon gezien het hele seizoen... ...hebben we gewoon niet, uh, niet constant weten te presteren. We, we waren heel goed in het begin van het seizoen. We hadden een goede start. Een drie wedstrijden, zeven punten. En uh, nou ja, goed, er zijn, uh, het belangrijkste voor twaalf, dertien, veertien ploegen... ...in de Premier League is gewoon een handhaving in, in die competitie. Ja, goed, en, uh, wij, uh, wij hadden een goede start en uiteindelijk ja, zakten we gewoon weg. We, kregen, uh, we hadden weinig vertrouwen. Uh, ja, goed, en dan, dan krijg je veel goals... Tegen je scoort niet veel goals. Dus uh, ja, automatisch weet je dus niet veel wedstrijden winnend af te sluiten... en weinig punten te behalen. En dan krijg je wat je ja, dan je is dit de, de conclusie. Jaar helaas. Uh, vorig jaar had je een prachtig jaar hè, bij Swansea City... promoveerde met die club naar de Premier League. Uiteindelijk vertrok je naar de Wolves. Heb je spijt van je overgang? <laughs> ja, er zijn heel veel, heel veel mensen die mij die vraag uh, stellen. Ja, uh, dat goed, is ook logisch, hè? Uh, he? <laughs> eind... Ja, nee, logisch natuurlijk. Nou ja, ik, ik, ik, uh, joh, ik vraag het mezelf en uh, ja, heel veel mensen om mij heen ook natuurlijk en uh, ja goed we kunnen niet allemaal van tevoren in die glazen bol uh, kijken en helaas valt de keuze zo uit uh, ja uh, ik had liever gewild dat het allemaal anders liep uh, alleen uh, ja goed feit is ik, uh, ik, ik, ik, ik heb een driejarig contract uh, getekend bij Wolves van de zomer ja. en uh, ja we zijn gedegedeerd ik uh, ben helaas niet veel aan spelen toegekomen dit jaar. komt dat? Uh, maar, uh, maar ik ga wel zorgen dat ik in ieder geval lekker de, de aankomende wedstrijden uh, lekker ga spelen maar uh, ja goed, het is, het is spijtig dat dat allemaal uh, in mijn gedachten anders kunnen lopen, uh, helaas, maar, uh, maar, maar is uh, het niet zo gaan lopen. Vertel eens even kort, hoe, hoe, waarom ben je geen eerste keeper geworden? Uh, nou, zo en zo, aan het begin van het seizoen was het, uh, voordat ik kwam, was, het, uh, was het duidelijk tussen de trainer. In ieder geval in die zin dat ik, uh, dat ik kwam uh, om, met mijn ervaring en met, uh, ja, uh, met mijn seizoen die ik had gehad bij, uh, bij Swansea, voetballend vermogen, et cetera, et cetera. Uh, de trainer mij er gewoon zo en zo kost wat kost bijhalen uh, Om in ieder geval de concurrentiestijd aan te gaan met uh, energie met wat, uh, wat een talentvolle jongen is, uh, maar nog steeds een, uh, op, op vrij jonge leeftijd. Dus uh, ik, ik was klaar voor die, voor die, uh, voor die strijd en uh, op het moment dat ik aankwam eigenlijk uh, een paar kleine blessures had in de voorbereiding. Dus niet de hele voorbereiding mee kunnen maken. Ja. En eigenlijk op, vanaf dat moment uh, ja, begon Ween eigenlijk vrij goed te spelen en hij maakte een, uh, een vrij solide seizoen door. En daarom was er ook geen reden toe om, om om te wisselen voor, uh, voor de ja. trainer op dat moment. Uh, ja, tot aan uh, spijtig voor hem natuurlijk uh, zijn blessure. Oké, okay, Doris onze tijd zit erop. Uh, uh, we hebben nog maar 30 seconden, maar speel je volgend seizoen nog bij de Wolves? Ja jaar of nee? Uh, ik heb nog een contract voor twee jaar, dus ik ben uit van wel. Oké, okay. doe je best. daar. Bedankt voor je verhaal. En uh, nou ja, volgend jaar beter, zullen we maar zeggen. Ja, Toer ja. uh, van de Wolverhampton Wanderers. Hij degradeerde vandaag naar het championship, zoals dat zo mooi heet in Engeland. Einde van deze langslijn. Bomvol was hij. Zometeen met het oog op morgen. Ongetwijfeld ook bomvol met John Jansen van Galen. Veel plezier. Nog een fijne avond. Dag.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 e-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl monta. Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Kijk naar de laatste spannende... Oh! Nou ja, beleef nu de ontknoop. Ja!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 Ga voor 8 juni naar hersenstichting.nl en laat ons weten waarom uw werkgever deze prijs verdient. Yes, yes, yes. De Nederlandse en Europese voetbaltoppers live op je TV? Bestel ze nu op SIGO.nl/slash tv op bestelling. Mannen, we gaan het helemaal anders doen, ja?